Aan met het NOS -journaal. De Amerikaanse Maggie Lee, die wekenlang in Nederland vermist was... zat bij verschillende mensen die ze kenden via internet. Dat zegt de politie, die verder geen details geeft... Het meisje van 16 nam op 1 april het vliegtuig naar Nederland en was sindsdien spoorloos. Haar moeder vermoedde dat ze iemand uit Den Haag had leren kennen en begon daar een zoektocht. Gisteren dook Maggie Lee op in Zwolle. Daar werd ze aangehouden omdat ze op het paspoort van een ander naar Nederland was gekomen. Waarom ze niet met haar eigen paspoort reisde wordt nog onderzocht. Het meisje is herenigd met haar moeder die nog steeds in Nederland is. Tientallen jezidis die als slaaf werden gehouden door terreurgroep IS zijn weer vrij. De VN vangt hen op in het noorden van Irak. De VN wil niet zeggen waar de 36 mannen, vrouwen en kinderen werden vastgehouden en hoe ze zijn vrijgekomen om de circa 1500 jezidis die nog vastzitten niet in gevaar te brengen. IS beschouwt jezidis als duivelsaanbidders omdat ze een afwijkend geloof hebben. Een man van 39 is in China bevrijd nadat hij 30 jaar lang opgesloten had gezeten in een kamer bij zijn ouders. Die dachten dat hij bezeten was door geesten. Volgens zijn ouders werd hij als kleine jongen ontvoerd en vertoonde hij sindsdien vreemd gedrag, zoals op straat rondzwerven en eten stelen. Toen hij negen was, sloten zijn ouders hem op in een donkere, vochtige kamer. De man werd onlangs ontdekt toen hij uit een gebarricadeerd raampje schreeuwde naar voorbijgangers. In het ziekenhuis is vastgesteld dat de Chinese leidt aan een psychiatrische aandoening. De politie in Veenendaal heeft vannacht drie jongens van dertien van straat gehaald. Ze hadden tegen hun ouders gezegd dat ze bij een vriendje sliepen... maar in werkelijkheid gingen ze uit in de lokale horeca. Rond kwart over vier zagen agenten de jongens lopen. Ze werden meegenomen naar het bureau waar ze door hun ouders werden opgehaald. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe, vanuit het zuidwesten. Vannacht valt in het midden en zuiden wat regen. Morgen bewolkt met een paar buien, maar in het noorden blijft het waarschijnlijk droog... en het wordt een graad of veertien.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 Onder leiding van Paul Freeman.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 En het nummer daarvan is TWV 51 D7. En, of deel 7 moet ik het natuurlijk zeggen. En dat heet Adagio. De trompet wordt bespeeld door Niklas Eklund. En het is het Drottingholm Barokorkest wat hem begeleidt.